Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De daders van de aanslag op de marathon in Boston... waren oorspronkelijk van plan om een aanslag te plegen op 4 juli... de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft hoofdachter Djokhar Tsarnaev gezegd. Hij en zijn broer werkten maanden aan de voorbereiding van een aanslag. Omdat hun zelfgemaakte bom eerder klaar was dan gepland... besloten ze een aanslag te plegen op Patriots Day. Ze kozen de marathon van Boston als doelwit... Bij de aanslag op 15 april vielen drie doden en meer dan 260 mensen raakten gewond. De Amerikaanse politie opende daarna een klopjacht op de daders. De oudste broer kwam bij een schotenwisseling om het leven. De jongere werd na vier dagen opgepakt. Welk doelwit de twee in gedachten hadden voor de geplande aanslag op onafhankelijkheidsdag is niet bekend. In Helmond is een man levend verbrand bij een voormalige houthandel... De politie denkt dat hij koper wilde stelen en dat er kortsluiting is ontstaan... waarna de brand zou zijn uitgebroken. Een getuige hoorde een knal en zag daarna een steekvlam. Hij alarmeerde de brandweer die de man brandend aantrof. Het slachtoffer is ter plekke overleden. In Los Angeles is Jeff Hanneman overleden... een van de gitaristen van de metalband Slayer. Hanneman stond in 1981 aan de wieg van de band... samen met gitarist Kerry King... Henneman schreef onder meer de nummers Raining Blood en Seasons in the Abyss. Slayer verkocht alleen al in Amerika 5 miljoen cd's. Jeff Henneman was omstreden. Hij was een verwoed verzamelaar van symbolen uit Nazi-Duitsland. Volgens sommigen lijkt de S in het logo van Slayer op de letters van de Duitse SS. Een van hun bekendste nummers, Angel of Death, was gebaseerd op het leven van kamparts Jozef Mengele. Gitarist Jeff Henneman leed aan een huidaandoening en had problemen met zijn lever... Hij was 49. Het weer, geregeld zon, maar in het Zuidoosten en Oosten, kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, welkom bij het uh, laatste uur van Nachtzuster alweer. Het programma waarin we op zoek gaan naar antwoorden van vragen van luisteraars. En uh, ja, er staan er nog een hoop open. Uh, ik hoop dat jullie het allemaal mee hebben gekregen. Uh, bijvoorbeeld een vraag een paar, paar minuten geleden al. Uh, eigen huis, heb je op je eigen stukje grond? Kun je dan je eigen staat uitroepen? Ik denk het niet, maar goed, misschien is er iemand die er de, de wat meer juridische achtergronden van kent... Bel dus even 0800-1121. En um, ja, verratten daar hebben we het ook over. Het is een beetje onsmakelijk misschien op de vroege ochtend. Dus uh, misschien moeten we daar even mee stoppen. Uh, ja goed, een hoop vragen staan nog open. Ik kom er zo even op terug. Um, blijf in ieder geval bellen, ook met nieuwe vragen. 0800-1121. Mailen, dat kan ook. nachtsuster@omroepmax.nl Of uh, chat even mee. Want uh, de chatbox is een beetje aan het uh, leeglopen volgens mij nieuwe aanwas is altijd welkom. Omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even klikken op chat. Ja En iedereen die wel als nachtzuster luistert, die weet het natuurlijk, in het vierde uur hebben wij het cryptogram. Dat zometeen na Ellen Clark. Goedemorgen, welkom bij Nachtzuster als je net inschakelt. Dat is lekker wakker worden, hè? met Ellen Clark, blow me your um, Het is uh, zes minuten over vijf, dus misschien ben je net wakker. Uh, nog één uurtje, Nachtzuster. Ja, je hoort het, Astrid, die is er een weekje niet. Geniet van een welverdiende vakantie. Ik mag het uh, een weekje van naar uh, overnemen. Uh, volgende week is ze weer terug, maar verder is het programma helemaal hetzelfde. En ja, aangezien het helemaal hetzelfde is, hebben we dus ook rond deze tijd een nieuw cryptogram. En uh, nou, daar uh, zijn we dus even mee bezig geweest. Ik zou zeggen, pakt u het cryptograppenboekje er maar bij. En dan gaan we even puzzelen met z'n allen. En uh, daarna mag u bellen hè, met 0800 1121. Dat is hetzelfde nummer waar u ook met al uw vragen terecht kunt. Het cryptogram deze week is. Voldoet aan de behoefte aan meer rust. Voldoet aan de behoefte aan meer rust. En het zijn negen letters. Voldoet aan de behoefte aan meer rust. Nou, ik ben benieuwd of... Uh, volgens mij is die pittig, maar... Uh, nou goed. Het is uh, een goede manier om wakker te worden. Even de hersenen laten kraken. We gaan uh, gewoon door met het programma. Hetty, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Dag Hetty. Goedemorgen. Hoor. Goedemorgen. Wat, uh, wat kan ik voor je doen, Hetty? Ja, ik, uh, ik had gevraagd. Die jongens die, die zijn gaan vechten in, de, in Syrië. Ja. En die gewoon terugkomen. De, de jihadstrijders. Terugkomen. Meestal hebben ze een trauma, want jongens die hier opgevoed zijn... hebben helemaal geen idee van oorlog of wat, wat ze te verwachten staan. Hm. Op wiens kosten worden die dan geregeld gere, gere, gere, geweest. Dus worden die weer nagekeken en verzorgd. Oké, okay, als ik u goed begrijp, de, de, de jongens die hier vanuit Nederland naar Syrië gaan, de jihadstrijders, ja, uh, als zij terugkomen, mogen als ze, hier ze terugkomen en ze zijn gewond of ze hebben een trauma. Ja, die draait ze dan voor op de Nederlandse staat of een eigen land. Ja, nou ja, als het als ze de Nederlandse nationaliteit hebben, dan ja. volgens mij Nederland. Maar toch, toch gek als je dan een vreemd je gaat vrijwillig iets opzoeken. Je bent niet gestuurd, je doet het vrijwillig. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk ook mensen... die uh, ja, allerlei gevaarlijke sporten uitoefenen. Maar dit, uh, ja, goed, dit is natuurlijk wel een, een meer politiek, verhaal, uh, een politiek getint ja, ik verhaal. Ben ze heel ja, politiek weet niet hoe dat gaat, ja. ja. Nou ja, goed, uh, de, de, wellicht is het, is het, het uh, verhaal iets ingewikkelder... dan het nu in mijn hoofd zit. Het zou zomaar kunnen. Maar ik, ik vind het een goede vraag... Dus um, ja, wie, wie draait op voor de ziektekosten van uh, jihadstrijders... met Nederlandse nationaliteit die terugkeren hier in Nederland... en uh, ja, gewond zijn of trauma's hebben? Um, ja, houdt dit u bezig? Wat zegt u? Houdt dit u bezig, die, die Nederlandse jongens die daar naartoe gaan om te strijden? Ik snap niet waarom ze dat doen. Nee. Als mensen denken dat ze voor vrijheid vechten... dan nou, hebben we het hier naar de oorlog gezien, mensen die... Zoveel gedaan hebben, nou, die kwamen er mekaar voor. Ja. Het is maar een illusie dat als je vrij bent, dat je alles kunt doen wat je wilt. Ja. Maar ja, goed, uh, uh, strijden voor idealen, ja, goed, dat, uh, dat zit ook in de mens natuurlijk. Ja, maar moet dat je ideaal zijn om daar te gaan vechten? Ja. Dat mag natuurlijk iedereen uh, voor zichzelf uh, uitmaken. Nou ja. ja, mag. Uh, dat doet iedereen voor zichzelf die uitmaken. Ik weer een godsdienstgevecht uh, dat ze gaan? Ja. Nee, Hettie, uh, uh, we zetten de vragen bij. Ja, ik, ja. Ik, uh, ik ben benieuwd of hier uh, mensen een, uh, iets over kunnen zeggen. Dank je wel. Zou een antwoord op hebben, hè? Zeker. Ik, uh, ik, ik wens u een hele fijne dag, alvast. Ja, ja, dank u, hoor. Of nacht, als u nog gaat slapen. Ik probeer nog weer te gaan slapen, hoor. Oké. Okay. Nou, blijf, probeer nog even te blijven luisteren. Wellicht komt er nog een antwoord zo meteen op uw vraag. Ja. Oké. Okay. Dag. Dank u. Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alles goed? Ja, het, het, uh, het gaat prima. Ja, ik begin er net in te komen, dus... Uh... <laughs> ik hoor het, ja, de hele tijd al. <laughs> zeg, ik heb een aanvulling op die die uh, probleem had met intreed betalen in de Nieuwe Kerk. Ja. Dan moet die man toch maar eens een keer op een doordeweekse dag naar de Barcelona rijden, naar de Sagrada Familia. Daar staan honderdduizenden mensen te wachten, gewoon om intreed te betalen, om daar te gaan kijken. Zonder problemen. Gaat ja. hij naar het Vaticaan toe, daar staan er honderdduizenden mensen te wachten per jaar... ...voor te betalen voor de kunstschatten van het Vaticaan of van de katholieke kerk te bekijken. Daar plaat nooit niemand over. Maar dit is typisch Nederland. Dat is een keer een mooie dag en dan moeten er veertienduizend mensen intree betalen. Ja, dan zat half Nederland op de kop, hè. Ja, nou, het, dus, het, ja. het Vaticaan, de, de kerk, daar mag je wel in, volgens mij. De kerk mag je gewoon in, maar wil je de kunstschatten zien, dan moet ja. je in intree betalen. Kijk, ja. en, da en daar, is nu, uh, daar ligt nu het punt, Bert. Ja, maar daar zijn mooie bloemen neergezet. Kijk, als Joop van de Ende de kerk 100.000 euro had gegeven uit die grote pot, en die had gezegd, geen intree betalen, had niemand niks gezegd. Helemaal niemand niks. <laughs> Snap je? Ja. De Sagrada Familia, daar, hoef je, daar moet je gewoon van tevoren intree betalen. Alleen om voor de kerk te zien. Ja. En dan wordt die kerk gewoon netjes vanaf gebouwd, die vroeger door de armen bij elkaar is gesprokkeld. Ja. Nou ja, dat... ja, En dat is bij de nieuwe kerk ook, ze moeten zijn eigen tegenwoordig allemaal behappen. Dus laat die mensen gewoon even die centjes pakken. Ja, nou ja. Ze gaan er allemaal vrijwillig in, Ron, hè. Er is niemand die met een pistool erbij zit, die moet de betaal betalen, je gaat er niet in. Nee, daar heb je ja, absoluut gelijk in. En daarnet werd ook al gezegd van... ja, er zijn genoeg kerken waar wel iedereen gewoon gratis in kan. Precies. Maar uh, ja, het gaat om het idee natuurlijk dat je moet betalen om een kerk in te komen. En voor ons ja. is misschien 5 euro niet zoveel, maar voor zo een hoop mensen in Nederland is 5 euro toch een, een behoorlijke interesse. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, klopt. dat is voor heel veel mensen tegenwoordig 5 euro, heel ja. veel geld. Dat weet ik. En ik ben eigenlijk tegenwoordig... Maar die mensen die gaan er niet in de rij staan rond. Nee, dat is waar. Dat is ook zo. Dat is waar. Ja. Dus dat was gewoon mijn aanvulling, niet meer en niet minder. Oké, okay, Bert. Ja, fijne dag, jongen. Oké, okay. jij ja, ja, ook okay. hè. Dag. Marco, goedenochtend. <laughs> Goedenochtend goede, goede hoor mij nu, ja. <laughs> Vertel, wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb een uh, misschien wat aparte vraag, maar ik ga hem toch maar stellen. Waarom wordt regen gemeten in uh, millimeters en niet in milliliters? Het is de vloeistof? Het is de vloeibaar, laat ik het zo zeggen. Uh, is dat zo? Is, uh, zijn het millimeters? Volgens mij is... Uh... Ja, nou ja, goed, als je uh, uh, een regenmeter... Ja, het woord zegt het alweer, maar... Uh, ze zeggen altijd: er is zoveel millimeter gevallen. Klopt, ja. Ja, dit is waar. De, de weerman van de NOS is er nog niet, dus we kunnen het even niet, uh, niet checken. Maar inderdaad, uh, ja, we, we, we, we meten het in millimeters, volgens mij. Er is zoveel millimeter regen gevallen. Ja, het, het is logischer om dat in liters te doen. Als we het dan toch, als we het dan toch opvangen in een bakje. Ja, ja dat is <laughs> ook. Het is een hele goede vraag. Ja, goed, Ja, goed. Meer kan ik er ook niet van maken. Uh, waarom uh, valt regen in millimeters en niet in milliliters? Ja. Ja. Oké, okay, nou. Uh, we kunnen hier nog uren over do doorpraten, maar dat doen we niet, Marco. We, we zetten hem er gewoon bij. Dat is goed. Oké, okay. dank voor het bellen. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. 0800 1121 Als je weet uh, waarom we de regen meten in millimeters en niet in milliliters. En, uh, nou ja. Ik ben benieuwd uh, wat er voor antwoord op komt. We gaan naar um, Geert-Jan, volgens mij. Geert-Jan. Ik maar weer eens even in. <laughs> ik, ik viel uh, in halverwege de uitzending. En er is een vraag geweest over het rattenverhaal. Dat vond je wat uh, problematisch. Nou ja, problematisch. Ik vond het een beetje vies op de vroege ochtend. Ja, maar in de late nacht... Uh, ik ben daar nou in, in het verleden ook wel eens uh, op, op doorgegaan... Ja. Uh, het, het gaat er meestal om hoe raak je die kringen kwijt. Hè? Ja. Daar komt het toch in uh, feite op neer. Ja, en daar hadden we het ook inderdaad over. En hoe kan het nou dat als, e als je één vrat weet uit ja. te schakelen, dat dan opeens, als je ze over je hele hoop, lichaam hebt, dat ze allemaal weggaan? Ja, nou, ik heb nog een oud uh, huis, tuin en keukenmiddeltje uh, van mijn moeder ooit uh, meegekregen. En dat zegt uh, 60 jaar geleden. Als je, en dat is aanstaande zomer weer, uh, act, kan dat weer actueel worden. Als je die wratten insmeert met de binnenkant van tuinboonschillen, dat fluweelachtige witte goedje, ja. dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. En dan hoef je niet naar een ziekenhuis, hoef je ze niet laten weg te branden en allemaal ingewikkelde toestanden. Dat is een eigenaardig uh, fenomeen. Ik heb dat al, nou, ik, ik, ik luister al uh, enige tijd naar dit programma. Ik heb dat in het verleden ook al eens naar voren gebracht. Het is een uh, huistuin- en keukenmiddeltje, maar het werkt. Ik heb okay. het ooit eens aan een medicus gevraagd en die was geïnteresseerd wat is nou eigenlijk het bestanddeel waardoor dat gebeurt. En daar kon ik geen zinnig antwoord op geven, maar het werkt. En, en dus als de zomer er weer aankomt en de tuinbonen worden geplukt, je koopt een paar kilo en je bewaart die schillen in de, de koelcel, van de, koelvak van, het, van de van de, van, de, van de koelkast. Yeah. En dan heb je een paar weken, heb je die dingen vers. En ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat is inmiddels ook al via andere kanalen is dat opnieuw bevestigd. Oké, okay, ja, het, het komt mij bekend voor inderdaad, deze tip. Ja, ja. Het, is een, het, het is een oud middeltje, maar eh, nog steeds actu actueel. En eh, ik vind het wel aardig, omdat ik twee jaar geleden met iets dergelijks ook in de uitzending ben geweest. Dus dat herhaal ik dan nog maar weer eens een keer. Ja, nou, dit, dit soort uh, uh, grootmoeders, uh, uh, grootmoeders middeltjes, uh, ja. middeltjes dat, dat helpt vaak heel goed, hè? Een heel, nou, gewoon een heel praktisch middeltje. Ja. Dan heb ik ook nog een vraag. Heel goed, ja. uh, de, Ook in verband met de troonswisseling, uh, die uh, uitgebreid in het nieuws is geweest, uit, uiteraard. Ik vraag me af, wat is nou uh, in, in Nederlandse taal wordt gesproken over het Caribisch gebied? Dat hebben we dus over Curaçao, Aruba, uh, Sint Maarten, Bonaire. Ja, de voormalige Antillen. De Voormalige antillen en een paar kleintjes doen dan even niet meer mee. En, maar wat is het verschil tussen Caribisch en Karibisch? Die A, die wordt in het Nederlands wordt die gewoon uh, verdonkere maand, zou ik bijna zeggen. En uh, ik weet niet precies hoe dat. Er zal vast een Spaans of een Engelstalige uh, switch in zitten. Maar het verschil tussen Caribisch en Karibisch. Dat is. Okay. Iets wat ik me eh, opnieuw heb afgevraagd naar aanleiding van alle eh, toestanden rond de troonswisseling. Ibiza, ja, het is ook bijna niet uit te spreken. Nee, maar daar <Zahlen stuffed> uh, <that> zitten uh, volgens mij wat verneinige uh, andere taalkundige dingetjes achter, maar die ga ik zelf niet verklappen. Oké, okay. um, nou, nou, je, nou, je, je weet zelf het antwoord al. Nee, nee, nee, nee, ik weet het namelijk niet. Maar het, de Caribbean, het is van oorsprong volgens mij een Spaans woord. Dat is in het Nederlands of in het West-Engels overgenomen. En toen is die A gewoon, die is, die is een beetje verdomp gemaald. En dan heb ik nog een opmerking over die vrijwilligers die in Syrië aan de gang gaan. Het is in het algemeen zo dat als Nederlandse staatsburgers in vreemde krijgsdienst uh, actief zijn, ja. dat ze dan hun Nederlanderschap verliezen. Dat is een, een, een staatkundige moeilijkheid. Dat hebben ja. In andere situaties ook gehad. En uh, dat speelt dus ook bij die Jiraans strijders ja. die naar Syrië gaan. Maar heb het, ik ook gehoord, ja. ja. En, en, en voor de rest heb ik voor vanaf verder niet zoveel te melden. <lacht> nou, ik vond het al een hele hoop, Dank uh, Oké. Okay. <lacht> Dankjewel. Okay, en we trekker. gaan kijken naar dat uh, Caraïbisch gebied. Cara dat vind ik nog steeds een vraag wat dat, precies het verschil is. <laughs> ja, we gaan hem erbij zetten en uh, we hopen dat er uh, mensen okay. zijn die daar een uh, antwoord op hebben. Dankjewel ik voor het bellen. blijf luisteren. Oké. Okay. Okay. Dag Doei. jan Dag. Um, even kijken. We gaan. Nou, zullen we eerst muziek doen of eerst de crypto? Uh, we, gaan... Nee, we gaan muziek doen en daarna het antwoord op de crypto kunt u thuis nog even denken... Uh, kan ik nog één keer de crypto even voorleggen aan de mensen die nu pas wakker zijn. Uh, uh, de crypto was voldoet aan de behoefte aan meer rust. Voldoet aan de behoefte aan meer rust. Negen letters. Ja, het, uh, het is een moeilijke volgens mij, maar uh, ja, volgens mij is er wel een, uh, een goed antwoord op. Ik ga eerst even naar R.E.M. Shiny happy people. R.E.M., shiny, happy people. Uh, ja, en uh, ik kom nog even terug op een vraag die nog dus blijven liggen... uit het begin van de uitzending. Dat ging over een meneer die vroeg uh, uh, hoe je slakken klaarmaakt. Uh, ja, ik heb ze zelf nooit klaargemaakt. Maar het, het ging geloof ik om, uh, om wijnslakken. Uh, nou, in ieder geval echt de slakken die je hier in Nederland vindt. Kun je die überhaupt klaarmaken? Smaken ze lekker? Kortom, kom met al uw... Slakrecepten. En uh, dan gaan we even kijken of we daar uh, vanavond in de pan nog wat mee kunnen doen. Uh, ja, voor de plaats zei ik al, we gaan uh, naar de oplossing van het cryptogram. En volgens mij is degene nu aan de telefoon uh, Frans. Klopt, Frans goed, goedavond. Dag Frans, hallo. Mag ik jou gelukkig maken zometeen? Dat is de vraag natuurlijk. Zal ik eerst nog even het cryptogram een keer noemen? Ja, probeer het Dan Dan uh, kunnen de mensen die nu pas zijn wakker geworden, jij elk moment van... Van het uur worden natuurlijk mensen wakker nu die uh, denken van... ja, cryptogram, ik heb het even gemist. Nou, het cryptogram was voldoet aan de behoefte aan meer rust. Voldoet aan de, Dat is een lastige. Aan de behoefte aan meer rust. Negen letters. Ja, vond je hem lastig? Ja, wat, wat kan ik ermee winnen? Wat kun je ermee winnen? Nou, we trekken altijd even aan de, die grote boom die bij uh, Omroep Max uh, uh, midden in het kantoor staat. En dan kijken we wat eruit komt. Maar het, het zijn altijd mooie prijzen. We krijgen altijd leuke reacties van mensen. die. Uh... Oh, het liefst iets wat door de brievenbus kan. Dat is het handige. Oké. Okay. Je, je mag een voorkeur uitspreken. Ik weet niet of we er wat mee doen. Maar wat zou je graag willen hebben? Nou, iets wat door de brievenbus kan. <laughs> ja, ja, maar wil, ja, wil, wil, wil, wil je een goed boek of wil je een dvd? of wat, wat zou je graag willen hebben? Uh, een dinerbonnetje. Een dinerbonnetje. Nou, ik weet niet... Uh, ik moet even met Jan Slachter gaan belen, zo zometeen, of dat kan. Ik kan niks beloven, maar laten we maar eens nee, kijken of je het, het goed is. hebt. Nee, want het was helemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon, een kwestie van uh, intikken in Google. <laughs> en dan kom je meteen op een puzzel voor hem terecht... wat het keurig voor je opgelost heeft in 2009. Ja, maar... Kom op Frans, nee we, we gaan niet uh, op Google alles opzoeken. Ja goed, ik, iedereen mag het gewoon doen natuurlijk. Maar dat, je moet het eigenlijk ook een beetje uit je hoofd doen. Of in ieder geval even ja, de schijn ophouden we, dat je het zelf hebt opgelost. Dan moet je eigenlijk ook gewoon een nieuwe, nieuwe crypto maken. En niet die eentje die al vier jaar oud is. Nou deze heb ik niet, uh, niet van Google. Maar goed, uh, geef maar eens die oplossing dan. Ik ga proberen uit te leggen. Uh, behoefte is iets wat je kunt doen. En dat zijn ook een soort boodschappen. En als je dan een kleine boodschap hebt... Dan is dat zeg maar een plasje. Mm -hmm. En als je behoefte hebt aan rust, dan neem je een pauze. Helemaal goed. Dus in totaal krijg je dan? Een plaspauze. Ja. Nou, helemaal goed. Nou, een beetje googelen heeft jou toch een mooie prijs opgeleverd. Ik hoop het. Ja, misschien dat is moet... het. Belangstelling ja, nou goed, het, het feit dat je nu zei: ik heb het gegoogeld. Uh, ja, ik... nou, dat hoeft niemand erbij te zeggen, maar we mogen hem ook uh, aan iemand anders <laughs> geven die daar heel blij mee is. Hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, we spelen het, <laughs> wij spelen het wel eerlijk en we, je krijgt gewoon een mooie prijs van ons, maar of het die dinerbon wordt, ik weet het niet. Dat, uh, dat uh, ik moet je mij even Het is misschien afvasten. een, een, een ijskoobon. <laughs> <laughs> ik heb nog iets over de weihoudvlakken, als ja. dat mag. Oh, tuurlijk, ja, graag. Uh, wijngaardslakken komen in vrijwel heel Europa van noord op zuid voor, maar vooral in Zuid-Europa natuurlijk, waar het wat warmer is. En uh, de slakken die je hier vindt zijn meestal geen wijngaardslakken, die zijn hier in Nederland uiterst zeldzaam. Dus wat je hier vindt in het bos, dat is over het algemeen niet eetbaar. Oké, okay. zijn, zijn ze ook nog giftig of is, ga je er niet dood nou, aan? Nou, nee, dan, dan, dan moet je echt kan je bij aan de paddenstoelen beginnen. Nee, nee dat, dat sowieso. Maar die slakken, ja, nou, ze zijn niet, uh, niet lekker in ieder geval. Nee, dat, dan hadden we, hadden we ze hier waarschijnlijk zelf wel op het menu staan. Hè? Ja, dan hadden we ook de kwekers hier. <laughs> en mag ik dan nog iets over de materie en de antimaterie vertellen? Had je, had je dat van die, die slakken trouwens ook gegoogeld? Ja. Ik ben, ja, ik ben, nou, dat wist ik eigenlijk wel uit mijn hoofd. Maar je moet oh, okay. voor de zekerheid soms even na. Oké, okay. dit maakt het weer een beetje goed, dat je dit niet gegoogeld hebt. <laughs> en de ja. antimaterie en de gewone materie. Ja. Uh, dat, er is inderdaad bewezen dat er antimaterie is. Het is niet zo dat antimaterie geen materie is. Wat het, eigenlijk, wat het, het woord eigenlijk wel wil zeggen. Ja. Maar, maar antimaterie heeft ook gewoon massa. Dus okay. als je antimaterie en materie bij elkaar hebt, dan heb je gewoon twee keer zoveel materie. <laughs> het zijn dezelfde deeltjes, alleen met een andere lading. Ja, ja. ja daar hadden we het ook al over, hè. plus en min. Bijvoorbeeld een ja. elektron en een positron. Ja. Stop je die bij elkaar, dan krijg je een heleboel energie. En dan is één gram van die, uh, van die massa van die deeltjes dat is ongeveer gelijk aan de verbrandingsmassa van uh, 5 miljoen liter benzine. Dus dat is een interessante brandstof als je eens naar een andere ster wilt reizen. Okay. En het spannendste, want die antimaterie, dat, dat begrijpen we eigenlijk wel een beetje. Ja. Het spannendste is de donkere materie. Okay. Want daar weten we helemaal nog niet van wat het is. En daar bestaat ongeveer 80% van het heelal uit. Hé hey Frans, ik ga jou terugzetten naar Martijn. Lijkt me heel goed plan. En dan, uh, dan krijg je een mooie prijs van ons. En dan uh, gaan wij ik ons ben weer, ben met een en dan gaan wij weer met de aardse zaken bemoeien hier. Okay. Hé, hey, dank je voor het bellen. Goedemorgen. Oké, okay, dag Frans. Ja, plaspauze, dat was dus het, het antwoord op het cryptogram. Voldoet aan de behoefte aan meer rust. Negen letters. Ja, nee, ik had hem niet van Google hoor, maar... Ja, nee, mensen niet allemaal gaan Googelen. Gewoon eventjes uh, die hersenen laten kraken op de vroege ochtend. Um, we gaan naar Leo. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen. Ik dacht dat ik een antwoord had over het huis en eigen grond, weet je wel? Ja, dat was een meneer die vroeg zich af, als ik nu een stukje eigen grond heb, kan ik dan een eigen staat uitroepen? Ja, een eigen staat uitroepen. Interessante gedachte. Nou, dat kan niet, naar mijn mening, want uh, dieper dan een meter is alles van de staat, als je olie vindt, gas, zo hier in Nederland, hè, weet je wel. Hmm. Dus uh, niet in Amerika, dat is wat anders. Hè. Daar gewoon vinden is het van jou. Maar als ja, hij bedoelt hier in Nederland dat hij eigen staat mag uitroepen... Dat, ja, eigen staat kan sowieso niet, in Amerika ook niet, maar... alleen de grond is hier een meter diep van je eigen... en alles wat eronder ligt is van de staat. Ja, dat was inderdaad een andere vraag, van tot hoe diep in de grond... Is jouw grond van jou? En waar begint de grond van de staat? Oh, is dat ook? Nee, Ja, had het om vijf uur, geloof ik. Ja, we hadden twee vragen hierover inderdaad. En die tussen heb ik ook nog iets meegenomen. Van koning... Willem-Alexander. Ja, heet hij nou van Amsberg of niet? Dat weet ik niet, maar hij heeft 42 titels of 46, dat weet ik wel. Ja, nou ja de, de, de titel heeft hij in ieder geval wel, maar de oh. vraag is, wat staat er in zijn paspoort? Dat was een beetje de, oh, de, de, dat de vraag. Oh, nou, dat had hij niet meegekregen. Ja. Nee, dat weet ik niet, maar ik heb ook een vraag over uh, de koning hier, hè, in Nederland, koningschap. Ja. Dus of er nou, al koningin dus of koning, je hebt een beroep op de kroon, mm -hmm. dat bestaat altijd nog. In de rest daar, maar dan nog een gedeelte. Ik geloof in de grondwet niet zo duidelijk. Maar dan kun je vragen ook een, en dat is mijn vraag, particuliere audiëntie. Ja. Bij de staatshoofd. Zij staat boven de politiek. Maar dat kan, en dan is mijn vraag, als het tenminste duidelijk is, of dat nog bestaat nu, heden ten dagen, want ik ben niet de jongste. Hè? <laughs> het is een beetje een, een oude term... Uh... Ja, Denk je. de oude termen. En het ik staat ook niet, niet direct nee. omschreven in de grondwet, niet, maar je hebt er ook nog staatsrechten. Mm -hmm. En daar staat het wel in, beroep op de kroon. Nu weet ik veel hoe dat gaat, maar uh, ik persoonlijk heb het ook nooit gedaan. Maar dat zie je vaak genoeg in de boekjes, in, uh, hè? want die, die sla ik wel uh, op. Als ik een brief moet schrijven naar de staat of wat maar ook. Ja, die oude, Doe je dat vaak? Maar of wat nu nog bestaat, en, uh, dat is, uh, zal ik maar zeggen, uh, hij is een historicus, uh, de Willem van uh, Alexander. Mm. Yeah, zoals zijn moeder is uh, meester in de rechten. Ik zal maar zeggen, als je er een niet mee eens bent op dat gebied, dan kan je een beroep doen op de kroon. En dan zeg je, hoe zit dat zo en zo. Zij, uh, zij mag dat als het ware niet... Alleen door kunnen geven. Geven ze het door, begrijpt u wel? Ja, ja, ja. Uh, zijn er of zagen wat wel, ook. Maar of dat nog bestaat? Bestaat ja, het, ja, het nog, ja. Ook. Nou ja, ik, ik. kwam het vaak voor, hoor. Ja, nou, ik, ik hoor het niet, uh, niet heel vaak meer. Dus uh, nou ja, wellicht uh, zijn er mensen die dat even goed uh, kunnen uitleggen. Ja. Oké. Okay. Leo, Bedankt, dankjewel. Oké. Okay. En een fijne dag. Ja, en een fijn weekend ook nog. <laughs> fijn weekend, ja, jij ook. Oké, okay. alvast. Dag Leo, hoi. We gaan naar Richard. Hoi, hey, goeiedag met Richard. Dag Richard, hallo. Hoi. Hey. Ik heb een vraag over de KLPD. De KLPD. Ja, de politie. Ja, ja, ja. ik weet dat die in bepaalde snelheid mogen rijden. Dus bij wijze van spreken de, uh, 160 waar ze 130 mogen, enzovoort, enzovoort. Alleen is het niet zo dat de KLPD ook zich gewoon aan de maximum snelheid moet halen bij wegwerkzaamheden. Ik rijd vannacht op de A2 op een stukje bij Nieuwe Gein, waar ze bezig waren. En ik had hem keurig dan een keer op de 70 staan. Maar die die rijdt langzaam werd die kleiner. Dus. Ik rijd een stukje achter de 70. En ik sta me dan af. Moeten we hun dan niet gewoon eens naar houden? Nou, ik. Ja, de wegwerkzaamheden, dat is natuurlijk weer een andere. Ja, dat wel. Ja, het lijkt me wel, maar. Ja goed, ik, ik zit niet bij de KOPD. Dus, maar er is vast iemand uh, bij de KOPD die nu luistert. En die denkt van ja, dat, uh, dat mag ik inderdaad. Of dat mag ik niet. Maar ja, ja volgens mij ja. Nee, ik, ja, ik weet het, gewoon, van niet. Van ik weet het van... gewoon niet. Nee, maar volgens mij gewoon wel. Ik bedoel van, want, uh, want uh, de auto van de KOPD is volgens mij net zo hard... als een auto van de, de automobilist. Dus uh, dat maakt uh, volgens mij weinig uit. Ja. Oké okay, Richard, we zetten hem erbij. Oké. Okay. Dankjewel. Hoi, hoi. Oké. Okay. <Mag some music play> I said to If I <laughs> Ja, wat een mooie plaat blijft hier toch. Snow Patrol en Chasing Cars. Mout, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ik heb iets over je favoriete onderwerp. <laughs> Oh jee, fratten. Ja, oh. nou, het volgens mij was de originele vraag van hoe, hoe kom je er überhaupt aan en hoe komt het dat ze op een gegeven moment als je heel veel hebt en ze gaan ze behandelen, hoe gaan ze weg? Ja. Dat, dat was volgens mij de originele vraag. Ja, de, vooral ook van uh, uh, stel je, bent heel hard, je hebt een heel hard nekkere en die gaat opeens weg, ja. dan, dan kan als je, de, als je er dan nog meer hebt op je lichaam, dan gaan zij opeens ook weg. Ja, nou, het is heel simpel, want het, je had gelijk wat je aan het begin van de, van de uitzending om twee uur zo'n beetje zei. Het is inderdaad een virus. Ja. Uh, je ziet het voornamelijk bij jonge mensen, ook veel bij jonge dieren. Dat ze op een gegeven moment echt een uitbraak krijgen van uh, allemaal kleine ratjes. Mm. En als er nou heel veel zijn, dan kan je eigenlijk niet oplossen. Ja, okay. Normaal, als het er maar een paar zijn, dan kan je ze ook onbehandeld laten. Want dan gaan ze vanzelf weg. Want je bouwt weerstand op en dan werkt je lijf die, die infectie gewoon weg. Ja. Maar als er heel veel zijn, dan neemt dat het over. Dan, dan kan je lijf dat niet meer zelf wegwerken. Dus op het moment dat je het dan gaat behandelen, mm -hmm. dan kan je weer zelf uh, je eigen lijf uh, kan het dan wel, wel weer aanpakken. En dan gaat de rest weg zonder dat je het behandelt. Dat okay. is een beetje het, het punt. Ja, oké. Okay. En over het algemeen groei je er zelf ook overheen. Omdat je die weerstand opbouwt. Ja, oké. Okay. Nou, punt is duidelijk. Mout, dank je wel. Oké, graag gedaan. Okay. Fijne, Fijne dag. dag. Hoi. Dag. 0800 1121. Daar kun je nog uh, nou, kleine twintig minuten naartoe bellen. Nou, minder. Want uh, ja, we komen al langzamer. Uh, het einde van de uitzending in zicht. Uh, maar goed, we hebben nog een aantal mensen uh, die gebeld hebben. En uh, er staan nog een aantal antwoorden open. We gaan naar uh, Wim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had goed nog een kleine aanvulling. Heb, vroeger heb ik trouwens ook uh, veel schatten gehad aan mijn handen. Mm. En toen zeiden ze dus tegen mij, je moet je handen goed masseren met uh, gepelde, schillen van gepelde tuinbonen. Ja, daar hebben we het net ook over gehad, ja. Die... Oh, oh, sorry. Dat ja. heb ik niet meegekregen. Nee, dat geeft niet. Ja, die tip kwam net ook al voorbij. Ja, die, uh, dat schijnt een wondermiddeltje te zijn, hè? Ja, of het zo is, dat weet ik dus niet. Maar ik heb het toen dagen achter elkaar gedaan. Hmm. In mijn handen gemasseerd met het schilder schil van gepelde tuinbonen. En toen uh, had ik een ome in uh, Gouda wonen. En die zei toen ook tegen me, ik, wilde, ik wil die vratten wel van je afkopen. Hm. Maar dat moest met een uh, kopere munt. Of het nou een 1 cent munt was of een 5 cent munt, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar die ja. moest dan over mijn rug moest ik, die, moest ik die munt weggooien. Nou, en het heeft een aantal weken geduurd. Ja, over de fabeltjes, dat weet ik dus niet meer. Het heeft een aantal weken geduurd en ik was in één keer van mijn vratten af. Maar het was net zoals die mevrouw zei. Ik was toen als kind, hoe oud, dat weet ik niet meer. Maar ik was nog maar een manneke. Oké, okay, nou ik, ik kan dit... En ik was er vanaf. Ja, nou ik kan het scharen onder het kopje sterke verhalen, denk ik. Ja. Maar, ik vind het, ja. maar ja, als, het, als het gewerkt heeft, ja, waarom niet? Ja. Ja? En uh, vooral die tuinbonen. Ja, volgens mij, de, de artsen doen het nog steeds met stikstof. Maar misschien moeten ze ook maar eens de, de snijbonen dan gaan opnemen in het uh, assortiment uh, medicijnen. Nee, uh, geen snijbonen, of, uh, tuinbonen. Zijn van ja, die, uh... <laughs> tuinbonen. Ja, precies, tuinbonen. Ja, nee, detail, Oké. Oké, okay. okay, uh, nou Wim, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Ik okay. heb plezier met je uitzending. <laughs> dank je wel, komt goed. Jo, ja, ik hoop dat we de, de vratten nu kunnen gaan afsluiten. Ik Een beetje een naag onderwerp, maar goed. Um, Thomas nu. Dag Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij, jij belt niet over de vratten, hè? Nee, ik bel niet over de vratten. Ik bel over, de, over die vraag over de KLPD en het uh, maximum snelheid. Ja. Um, ik heb nog niet zo lang geleden uh, examen gedaan, rijexamen. En uh, daarvoor natuurlijk ook theorie. En, en um, ik heb daar behoorlijk uh, in gezeten. En ik weet dat uh, de KLPD, als zij, net als alle andere politiekorps, uh, brandweer, uh, alle andere vo uh, voorrangsvoertuigen, zoals dat heet, als zij geen um, zwaarlichten en uh, sirenes voeren, dan zijn ze net als alle andere voertu voertuigen. Um, en moeten ze zich aan de maximumsnelheden houden aan uh, alle andere yeah. verkeersbeperkingen en, uh, en regels. Dus, dus ook bij wegwerkzaamheden. En dat, heb, dat is grappig, want in. Een in, paar jaar geleden de week nog. dat ze zelf uh, aankondigden. dat ze strenger gingen controleren. bij uh, wegwerkzaamheden. Dat, die, uh, dat de maximumsnelheid mm -hmm. werd gehandhaafd. Ja. En dus met name 30 enzovoorts. Uh, omdat er gevaar is natuurlijk voor die mensen die daar werken. Dus, uh, dus het lijkt mij dat ze nog steeds zelf ook aan die maximumsnelheid moeten houden. Oké, okay. nou. Dat. Uh... En als het niet zo is, hoor ik het graag. Ja, dan uh, zijn er weer andere luisteraars die daarop kunnen reageren. Ja. Precies, precies. Het, uh, we komen wel steeds dichter bij de waarheid. Dat is altijd het leuke aan dit programma. Dat, uh, met z'n allen weten we toch een hoop. Zo is dat. Oké, okay. Thomas, dankjewel. Oké, okay, succes. Oké. Okay. Hoi. Dag. We gaan naar Hans. Hans. Ja. Dit gaat over de vraag van waarvoor uh, de hoeveelheid neerslag wordt gemeten in millimeters en niet in milliliters. Ja. Vertel. Toch? Ja. ja, nou, die, ja. Ik, denk, ik, denk, ik denk dat het heel eenvoudig is. Omdat op het moment dat je gaat uh, meten in milliliters, dan moet je ook aangegeven uh, uh, op welke oppervlakte. Want ja. als er een milliliter valt op een meter, is het veel minder dan dat er een milliliter regen valt op een vierkante centimeter. Mm -hmm. Terwijl als er een millimeter valt, ja, dat maakt niet uit. Of er nou een millimeter valt op een meter, is er net zoveel neerslag gevallen als dat hij op een centimeter valt. Mm -hmm. Is dat wat ik bedoel? Ja. Oké, okay. nou dat dus eigenlijk is. Oké. Okay. Nou ja, dan zijn we klaar, denk ik. <laughs> <laughs> <laughs> ja, nee, het, het, klinkt, uh, het klinkt plausibel, maar het, het, het is je toch. Hoeft er, je hoeft, op, op het moment dat het in millimeters uh, wordt aangegeven, hoef je niet uh, aan te geven uh, op welke oppervlakte. Nee. Nee, toch, maar stel, stel, stel dat ze zeggen er is een liter regen gevallen. Is ja. die een liter dan gevallen op een kilometer? Of op een vierkante meter? Ja. Want dat is nogal een verschil natuurlijk. Ja, nee, absoluut. Terwijl maar, als je zegt, nogmaals, er is een millimeter gevallen. Ja, dan maakt het niet uit op welke oppervlakte. Nee, ja, maar toch blijft het onlogisch klinken. Want ja, als je aan regen denkt, denk je toch eerder aan ja, de liters. Ja, maar dat is ja, dat nou, maar dat kan je natuurlijk op het moment dat je uh, het aantal millimeters per vierkante meter weet, ja. dan kan je doen lengte maal breedte keer hoogte. Dus de, de hoogte is het in het geval de middelwijs en dan kan je ook liters uitrekenen. Ja. Nee, ja dat, dat... Als, als je er zin in hebt, het dan heb je iets. Het, de, nou, dat sowieso niet. Ja. Sowieso ben ik een beetje klaar met die regen. Dan nou had ik ook nog iets, ja sorry, maar over die vratten, hmm. uh, we daar is een kleine ja. verandering in, dat is met name met dat muntgeld. Dat je iets over je schouder moet gooien, een bepaald muntstuk of wat dan ook. Ja, dat maar... is veranderd, dat is tegenwoordig moet dat naar mijn bankrekening. En oh, oké, okay. nou dan, uh, dan moeten we even buiten de uitzending gaan we even jouw rekeningnummer opschrijven en dan kunnen mensen het daar naar, uh, naartoe maken, naar overmaken. Oké. Okay. Oké, okay, dus weinigheid. Hey, goede <laughs> uitzending nog. Oké, okay. dankjewel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waar je terecht kunt met al je vragen en antwoorden.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 Dolly Parton, 9 to 5. Ja, er zijn mensen die van 9 to 5 werken. Nou, ik werk van 2 tot 4. Dus nog 10 minuten en dan, dan is mijn weekend begonnen. Ja, het zijn een beetje rare tijden, maar dat zijn de tijden van de nachtzuster. Of nachtbroeder eigenlijk. Ja, volgende week is Astrid weer terug. Die gediet nu van een, een welverdiende vakantie. Um, we gaan naar Sascha. Hey, hallo. Hallo. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Nou, was er nog wat over wijngraatslakken? Ja, de dus slakken kun je die klaarmaken die, uh, die je hier in Nederland vindt? Uh, ja, alles kan natuurlijk, maar uh, nee, zeker dat kan. Maar uh, laten we eens beginnen uh, de gewone wijngraatslak. Dat is een beschermde soort. Mm. Volgens mij staat hij op de rode lijst. Dus als een of andere boswacht die je ziet, <laughs> dan uh, dan ben je, dan je, je nog niet jarig, in, zeg maar. Nee. Dan ben je nog niet aardig, nee. Uh, ja, nou, hoe maar... maak je ze klaar? Dat is net als met vis of met vlees. Uh, hoe de smaken? Ja, Thomas? Sorry? Nou ja, we, we hadden net een antwoord van, uh, van iemand die zei van... ja, je, je kunt ze wel klaarmaken, maar ze smaken gewoon niet lekker. De Nederlandse uh, slakken. Ja, ik denk dat die meneer in de war is met een, een slak die er veel op lijkt. Dat, dat heet dus de grijnslak. Mm -hmm. En die heb je niet alleen in het zuiden, maar uh, in heel Nederland wel. Oké. Okay. Uh, oh, ja. Ja. Dus je kunt ze ja. wel degelijk klaarmaken? Ja, ja, zeker wel. Kijk, in Frankrijk doen ze dat ook. De gaat wijngaardslak, dat is een escargot. Ja. En die is een grijnslak, die heet uh, escargot uh, petit gris, volgens mij. Nou, als je het zo uitspreekt, dan klinkt het, uh, klinkt het al lekker. Kleine grijze. Ja, maar, als, je, als je het maar, zo uitspreekt... Uh, dan klinkt nog, het al lekker. Er is nog wat anders natuurlijk. Dus Met alles wat je uit de natuur haalt... Uh, je moet altijd goed uh, kijken... waar je het zoekt natuurlijk. Ja. Als je paardenbloemen voor je salade zoekt... dan moet je dan niet van een... Uh, hondepissenveldje afhouden. En, uh, maar slakken... Uh, worden door veel mensen als een plaag uh, gezien. Dus overal... Uh, ligt vergif op de loer. Ja. Maar goed, ze zijn dus ook nog uh, beschermd? Uh, ja, zeker. Die zijn zeker ja. beschermd, ja. Dus. Uh, en ik, ik geloof niet alleen in Nederland. Ook nog wel in meer Europese landen. Uh, ja. En wat... Uh, was er nog een andere vraag over de slak? Nee, volgens mij was dit het, je? Uh, <laughs> nee, want uh, nou ja, de ene bakje in olijfolie en de andere... Uh, ja, die kookt ze een beetje net als uh, oesters of zoiets, of mosselen. Het is zeg maar net waar van hout. Ja. Nou, ik... Uh, met, met een beetje uh, mosterd en de mayonaise is alles lekker, zullen we maar zeggen. het <laughs> maar geen mosterd naar de maaltijd Nee, was, uh. <laughs> precies. <laughs> nou, ik zou zeggen, ja. gewoon niet doen en gewoon die, die lekkere slakken eten. Als je als van, uh, van slakken houdt natuurlijk. Sascha, e dankjewel. Ja. Ja, oké. Okay. Dan heb ik misschien nog een hele kleine aanvulling op blauw. Heel klein, want ik uh, wil nog een, nog een paar bellers doen die ook uh, bellen nu. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het van indigo blauw komt. Van? Vroeger, vroeger was dat een van de duurste stoffen uh, die je kon kopen in de antieke wereld. Ja. En nou, ik denk dat het daarvan komt. Ja. Ik betaal me blauw. Dat, uh, daar zochten we naar. Oké. Okay. Nou ja, je betaalt, je betaalt je indigo blauw. Ja, precies. Oké, okay. Sascha, dankjewel. Ik ga ja, snel nog dat even door, gaan. want uh, er hebben nog een paar andere mensen gebeld. Uh, ik weet niet of deze naam klopt. Helben? Of iets wat erop lijkt. Zeg hallo als je denkt dat je geroepen wordt. Helben? Helen? Helben misschien? Herben, ja. Herben. Nou, Herben. Helben. Alle. Niet alledaagse naam. Uh, laten we snel even doorgaan. Want uh, jij had iets over de maximumsnelheid van de politieauto's, hè? van de, van de KPD. Ja, onder andere. Uh, ik denk dat uh, meneer een terechte vraag stelt over... van uh, zit dat nou worden ze wel gecontroleerd... en uh, houden ze zich überhaupt wel aan de snelheid. Ja. Uh, ik denk dat over het algemeen uh, de Nederlandse burger... eigenlijk uh, die vraag niet meer hoeft te stellen omdat uh, vaker situaties zich voordoen waarbij voorrangsvoertuigen... Uh, en dan heb ik het voornamelijk over de politievoertuigen... juist niet uh, de optische uh, uh, signalen aan hebben staan. Of in ieder geval uh, uh, zichtbaarheidssignalen aan hebben staan. Puur omdat de situatie daarna vraagt. Mm. En dat daarom altijd die snelheid hoog moet blijven. Maar hun herkenbaarheid daarin uh, uh, eigenlijk... Uh, meer naar, voren, of ...meer naar de achtergrond moeten uh, dragen, Anders worden ze te snel herkend... ...en wordt het te snel opgeanticipeerd... Uh, ...voor mensen die daar foute bedoelingen mee hebben. Ah, oké. Okay. Uh, over het algemeen is het zo dat voorrangsvoertuigen... ...omdat ze optische en geluidssignalen uh, aan hebben staan... Uh, uh, ...alsnog in de fout kunnen komen... Uh, ...als zij een ongeluk veroorzaken. Ondanks dat ze rechtmatig hun signalen aan hebben uh, staan. Mm -hmm. Dus in die zin, als je dus uh, verkeerstechnisch kijkt, als er een ongeluk ontstaat, dan maakt het niet uit of je wel of geen voorrangsvoertuig bent. Uh, het moet sowieso goed te uh, verklaren zijn waarom die signalen uh, gebruikt zijn. Worden ze niet gebruikt, dan is er alsnog een reden waarom ze die wel of niet hebben gebruikt. En dan komen ze met hoge snelheid ja. van doorgaan. Okay. Kijk, het is natuurlijk uh, van de zotte om te bedenken dat uh, een, een politievoertuig... constant moet gaan vertellen aan de, de burger uh, bij wie die voorbij rijdt... Ja, sorry, ik, uh, ik heb een melding en uh, ik moet daar snel naartoe. En uh, dit is het geval en daarom ik mijn signalen niet aanstaan. Ja. Dus Oké, okay. Klink... uh... okay, dat, uh, dat klinkt logisch. U klinkt trouwens ook als iemand van de politie. Heb ik dat goed? Wat zegt u? u klinkt ook als iemand van de politie. Heb ik dat goed? Of, ja, nee, dat is goed. Ja, nee, u heeft het over de burger. Dus dan schaart u zichzelf even niet. tenminste in de hoedanigheid. hoe u nu spreekt over de burger. Dus uh, vandaar. Ja, dat is dus, helemaal goed. Ja, nee, dan heb ik. Maar goed, uh, ik ben blij dat u belt. Want uh, dan hebben we dit vraagstuk uh, kunnen beantwoorden. Nee, Oké. Okay. Hartelijk dank. Fijne dag. Oké, okay. u ook hè. Dag. dag. Um, ja, en volgens mij gaan we dan uh, naar Martin. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik heb een aantal antwoorden nog voor je. Ja, want uh, we moeten nog een paar vragen. Waar zullen we mee beginnen? Een paar vragen ja. waar we nog een antwoord op zoeken. Wat ligt er onder de cel van Couperus? Ja, de, in uh, Den Haag is er een herdenkingsmonument. Wat ligt daar? Of ligt er überhaupt helemaal, uh, helemaal niets? Nou, meneer Couperus zelf. Ja, dat, maar hij is de toch de getremeerd? Een, de urn met as ligt eronder. Ah, oké. Okay. Kunnen we dat afstrepen? Over nog de vraag over de kentekenplaten. Waarom die bij de letter K begon? Ja. Nou, uh, bij deze reeks worden alleen de K, de S, de T, de X en de Z gebruikt uh, als beginletter. Want de rest is namelijk al in gebruik door bronfietskentekens en exportkentekens. Oh, dus we hadden ze eigenlijk al. De, deze combinatie hadden we al voor uh, bronfietsers en uh, exportkentekens. Kijk aan. Okay. Dus deze letters waren nog beschikbaar. Klinkt goed. Even over die uh, regen en millimeters. Ja. Um, nou, ik had een hele mooie omschrijving gevonden. Die wil ik toch even noemen. 1 millimeter uh, neerslag komt overeen met 1 liter... op een horizontaal gelegen oppervlakte van 1 vierkante meter. Ja. Dus daarom doen ze het in millimeters en ah. niet in milliliters. Ja, ik blijf het toch gek vinden. Uh, ik bedoel, ja, regen en liters, dat klinkt toch wel... Uh, ik bedoel, ik heb er zo nooit zo over nagedacht. Maar nu het uh, gezegd werd, dat... Uh... Ja, goed. Ja, Oké. Okay. Maar dat was wel de reden in ieder geval. Nog een, heb je nog een antwoord, of zijn we er doorheen, Martin? Ik uh, zeg even scrollen. Ja, nou, die eigendom van de grond. Ja. Dat, ik, uh, ik heb even het burgerlijk wetboek erbij gepakt. Die heb ik gelukkig zelf. Uh, en dan het uh, derde, uh, boek 5. Derde uh, titel voor de liefhebber, artikel 20. Uh, daar staat dus in dat je uh, eigenaar bent van de daaronder zich bevindende aardlagen. Oké. Okay. En dan ga ik het even wat verder zoeken en het komt erop neer dat als er geen andere bepaling is die zegt, het is, uh, we weten al dat er wat zit en het is al van ons, dan ben je daar dus gewoon eigenaar van. Dus als, daar, als jij met een put bijvoorbeeld uh, daar olie omhoog kan brengen of water omhoog kan brengen, ben jij eigenaar van dat stukje. Hé, hey. heel goed. En Pink. dat waren alle antwoorden die ik nog had gevonden die er nog niet langs waren gekomen. Martin, mag ik jou hartelijk danken? Dan zijn we wil nou, jou ook bedanken voor jij ontzettende leuke nachtdienst deze uh, nacht. Nou, ik ben blij dat je het leuk vond. En, oh, uh. Uh, en volgende week zit Astrid hier weer. Ik wil iedereen die je uh, heeft gebeld ook uh, trouwens uh, hartelijk bedanken. En um, ja, volgende week dus Astrid weer terug. En uh, uh, ja, het is tijd voor het Radio 1 Journaal met uh, vandaag Marcel Oosten. Fijne vrijdag.